1 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag SNS Reaal. Een grote Britse investeerder en financiën onderhandelen over redding van SNS. Spaanse regeringspartij met de billen bloot in corruptieschandaal. En Anne Vechter is de nieuwe dichter des Vaderlands. We hebben stevige buien over het land hangen, kans op zware windstoten. Tussen de buien soms ruimte voor de zon en het wordt 7 tot 10 graden. Morgen is het dan grijs en regenachtig, graad of 6 wordt het. In het weekend zijn er enkele winterse buien en er is kans op nachtvorst. Bank en verzekeraar SNS Reaal praat met CVC, dat is een grote investeringsmaatschappij, over een oplossing voor de bank. Samen met nog wat partijen zouden ze bijna 2 miljard euro in de bank willen steken. Economie-redacteur André Meijerma, wat is dat voor Club CVC? Dat is een investeringsmaatschappij, zogenaamd Private Equity heet het dan... en dat staat voor privaat vermogen. Dat is een bedrijf, een investeringsmaatschappij, die zijn geld ophaalt... niet op de beurs, maar bij investeerders buiten de beurs om... Het is Brits, opgericht in 1981. Het bestaat dus 30 jaar. en heeft een behoorlijke portfolio in die 30 jaar opgebouwd uh, wereldwijd. Maar met name in Europa, dat is eigenlijk de thuisbasis hier. Ze beheren wereldwijd zo'n 50 miljard dollar uh, aan investeringen in, uh, in bedrijven. In de 60 landen, 300 bedrijven bij opgeteld. Zoals gezegd, Europa met name is een thuisbasis. Dus daar zitten ook Nederlandse bedrijven bij. In het verleden hebben ze onder andere in de supermarkten C1000 gezeten. Ook in uh, de buizenfabrikant Wavin. Maar momenteel zitten ze nog uh, voor een flink stuk uh, in bijvoorbeeld de, de papierfabrikant Smurf het Kappa, in de afvalverwerker van Hanswinkel en in salarisverwerker Raad. Nou, dat leeft allemaal nog, dus ja. misschien dat er wel verwachtingen zijn voor SNS. Wat zijn ze eigenlijk van plan? Wat gaan ze doen met SNS? Nou ja, zoals veel van die private equity bedrijven, die kopen een bedrijf op... waar we kansen en mogelijkheden in zitten, waar nog een hoop te saneren valt. Um, maken zo'n bedrijf weer winstgevend. En um, vervolgens kunnen ze dat weer met winst verkopen, dat we naar de beurs brengen. Ja, en wat zij nu lijken te zien in SNS is net zoiets. bankenproblemen. heeft weliswaar een gezonde bank- en verzekeringstak. Daar is niks mis mee, maar wel met dat vastgoed. Dat is een enorm uh, drama, kost heel veel geld. Als we dat dan kunnen afsplitsen in de Bad Bank... waar de staat ook voor een deel garant voor wil gaan staan... voor een appel en ei wegzetten... dan knappen we de bankenverzekeraar op en gaan we daar leuke dingen mee doen... Is zeg maar de achterliggende gedachte. En daar hebben ze een aantal partijen voor nodig. En daar is zeg maar al maandenlang over gediscussieerd. En sprake van. Ze zijn al maandenlang bezig met touwtrekken. En duwen en trekken. Want het gaat natuurlijk vooral om de vraag van. Wie gaat hoeveel betalen? Wie heeft wat voor over De staat wil zoveel mogelijk richting private partijen schuiven. De private partijen wil zoveel mogelijk richting staat schuiven. Want dat kost hun nog weer minder. En eigenlijk ja, het probleem is natuurlijk een beetje. Dat minister Dijsselbloem van Financiën een beetje met zijn rug tegen de muur staat. Want hij kan wel zeggen van. Ik ben heel stoer en ik zeg nee en dit en dat. Ik stel mijn eisen, maar hij heeft niet zoveel te eisen. De tijd dringt. Ze moeten gaan verkopen, ze moeten, er moet een oplossing komen. En als de privaat investeerde CBC wegloopt... dan kan de staat in zijn eentje ervoor opdraaien. Dus eigenlijk is het, wat nu op tafel ligt is een soort eindconstructie. Er kan wat in details verschoven worden. Maar eigenlijk tekent Olivier or leave it. Eh, en betaal een deel mee, staat, overheid, belasting betalen. Of je kunt alles betalen, want dan moet de bank genationaliseerd worden. Dus kort gezegd, dat gaat wel lukken? Uh, ingewikkeld. Persbericht staat namelijk dat de gesprekken uh, intensief zijn en dat nog geen enkele zekerheid is dat er een resultaat zal komen. André Bijenma, dankjewel. In Kruisdorp in Zeeuws Vlaanderen is een monument voor de watersnoodramp vernield. Een van de bronzen vogels die op dat kunstwerk staat is eraf gehaald, meegenomen. Dat monument bestaat uit een aantal granieten zuilen van ruim twee meter hoog met bronzen vogels daarop. En bij een van die zuilen is een stuk graniet weggeslagen... waar de stalen pinnen waarmee die vogel vast zat zijn doorgeslepen. Dat is allemaal erg vervelend, zegt kunstenaar Ronnie Evans. Dat doet altijd pijn natuurlijk. Want je doet dat niet voor niks, want los van de afbeeldingen is het een statisch monument. En die vogels, die brachten daar net bewegingen. in. En je hebt een dalende meeuw en een vliegende. Nou, die wegvliegende meeuw die is nu ironisch genoeg ook weg. En extra pijnlijk, want morgen wordt bij dat monument in Kruisdorp de watersnoodramp van 1953 herdacht. En de kunstenaar is dan ook in gesprek met de gemeente over het herstellen van de schade. Anne Vechter is de nieuwe dichter des vaderlands. De 54-jarige Rotterdamse volgt Ramzi Nasser op. En ze is de eerste vrouw die die titel dichter des vaderlands meekrijgt. Vechter begon met schrijven van kinderboeken... maar ze legde zich later steeds meer toe op poëzie. En Anne Vechter blijft dichter des vaderlands tot januari 2017. Vanavond wordt ze officieel door haar voorganger geïnstalleerd. Dan naar Madrid. Daar geeft de Spaanse regeringspartij Partido Popular straks openheid van zaken over het corruptieschandaal binnen de partij. Onlangs bleek dat de partijtop zich jaren heeft verrijkt met geld dat stond op een geheime Zwitserse bankrekening. Correspondent Jessica van Spengen is op de plek waar de persconferentie straks gaat beginnen van de Spaanse regeringspartij. Enig idee wat er allemaal gezegd gaat worden, Jessica? Nou, het zal waarschijnlijk gaan over een lijst die vandaag gepubliceerd werd in de krant. En daarin werd gezegd dat premiera Gooi toch zwart geld zou hebben aangenomen. Het gaat allemaal over die zaak die vorige week aan het licht kwam... rond de oud-penningmeester van de partij, Barsenas. Eh, daarover werd bekend dat hij er jarenlang een schaduwboekhouding op nahield. Geld dat dus op Zwitserse bankrekeningen stond. En geld dat afkomstig was van grote projectontwikkelaars. Die gaven geld aan de partij in ruil voor aanbestedingen. Um, nou, hij betaalde daar letterlijk zwart geld aan, aan hoge partijleden in enveloppen. En dat werd vorige week bekend. Premier Agooi ontkende uh, toen dat hij ooit zelf geld zou hebben ontvangen. Maar wordt nu toch duidelijk uh, genoemd daarin. En de Partij de Populaar gaat daar zo waarschijnlijk uitleg over geven. Ja, heeft het ook gevolgen voor premier Agooi? Nou ja, als premier Gooi dit geld heeft ontvangen... dan is dat voor 2007 geweest. In principe zou dat delict dan verjaard zijn. Maar daar gaat het natuurlijk niet echt om. Hè. Deze regering staat uh, toch best wel onder druk. Er is veel kritiek vanwege al die bezuinigingen die de Spanjaarden moeten doormaken. Uh, veel Spanjaarden hebben het heel moeilijk. Hoge werkloosheid uh, hebben weinig inkomsten op dit moment. En als er dan blijkt dat de partijleden zelf jarenlang zwart geld hebben ontvangen, dan kun je in ieder geval zeggen dat de partij in zijn hemd staat. Uh, ja, de vraag is in ieder geval wat uh, premier Rajoy hierover zal gaan zeggen. En de partietopop moeten schade beperken. Dus ja, dat um, in ieder geval gaat zometeen de partijsecretaris uh, openheid van zaken geven. Tot vorige week werd er telkens gezegd: er komt een onderzoek, we gaan het onderzoeken. De vraag is of ze daar nu nog mee wegkomen. Jessica van sprengen in Spanje. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In het vredesoverleg tussen de Koerden en Turkije lijkt schot te komen. Koerdische militanten zouden bereid zijn om zich binnenkort terug te trekken uit het oosten van Turkije, meldt een regeringsgezinde krant. Op dit moment voert Turkije besprekingen met PKK-leider Öcalan... over een wapenstilstand. En de krant die zegt er dan niet bij wat de Koerden in ruil... voor een eventuele terugtrekking zouden kunnen ontvangen. En daar wringt hem nou precies de schoen, zegt correspondent Bram Vermeulen. De Turkse regering eh, liet eerder ook al weten... eigenlijk bij het begin van die onderhandeling met Öcalan... dat eh, Öcalan bereid zou zijn eh, zijn strijders de PKK te vragen om eh, te ontwapenen. Maar er wordt niet bij gezegd wat ze daar dan voor terugkrijgen... De PKK wil meer zelfbestuur voor de Koerden. Te vergelijken met de deal die de Iraakse Koerden hebben in buurland Irak... waar de Koerden hun gebiedsdeel in het noorden van Irak ook autonoom besturen in een soort federaal systeem. Nou, de Koerden in het zuidoosten van Turkije willen dat ook heel graag... maar op, tot op dit moment is helemaal niet duidelijk gemaakt of de Turkse regering die wens ook wil vervullen. Wat ik begrijp van bronnen dichterbij, die onderhandelingen is dat er op dit moment vooral nog wordt onderhandeld over de onderhandelingen... en dat er nog helemaal geen concrete afspraken zijn... ondanks die lekken die nu dus worden gedaan in die Turkse krant. Bram Vermeulen, kort na het verschijnen van die krant over die terugtrekking van Koerdische strijders... heeft de PKK al van zich laten horen. De Koerdische afscheidingsbeweging zegt dat er geen enkele sprake is van een overeenkomst. Op een school in Sittard zijn vier kinderen onwel geworden... nadat iemand met een onbekende vloeistof had gespoten. Die kinderen van rond de 14 jaar hebben last van ademhalingsproblemen. Ze worden behandeld door ambulancepersoneel. Het is nog niet duidelijk om wat voor vloeistof het gaat... en ook niet duidelijk wie die vloeistof heeft gespoten. De politie van Sittard is naar die school toe en ze doen daar nu onderzoek. Sport. David Beckham heeft een nieuwe club gevonden. De Engelsman is in Parijs om zich medisch te laten keuren bij Paris Saint-Germain. Later vandaag is er in Parijs een persconferentie... waarop de komst van de voetballer bekend zal worden gemaakt. Beckham, 37 inmiddels, nam in december afscheid bij LA Galaxy. En sindsdien zat hij zonder club. Bij Paris Saint-Germain wordt hij dan ploeggenoot van onder andere Gregory van der Wiel. Over een uurtje begint in Denemarken... de persconferentie van wielrenner Michael Rasmussen. Gio Lippens, Deense media, verder buiten. De hele ochtend overal speculaties over de inhoud van die verklaring van Rasmussen. Uh, staat inmiddels al zo'n beetje vast dat hij dopinggebruik gaat bekennen. Nee, vast staat dat niet. Je zegt het inderdaad correct. De Deense media die speculeren volop en die hebben het inderdaad over een dopingbekentenis. Maar als je één en één bij elkaar optelt, dan uh, zie je ook dat er vanmiddag om half vier... nog een persconferentie is van de Deense dopingautoriteit. Dus na afloop van die persconferentie van Rasmussen. Dus ga er maar vanuit inderdaad dat hij een, een verhaal zal doen over dopinggebruik. En uh, er wordt gespeculeerd dat hij gaat praten over dopinggebruik tussen 1998 en 2010. Dat is interessant, want dat is dus inderdaad ook nog ruim... Na de dat hij door Rabobank uit de toer is gehaald in 2007. Ja, nou, we hebben al de hele tijd uh, bekentenissen van renners gehad. Lens Armstrong natuurlijk ook uh, niet te vergeten. Wat maakt zo'n bekentenis van Rasmussen nou uh, zo speciaal? Het, maakt vooral, uh, het, het is vooral speciaal omdat het natuurlijk om, om misschien wel de meest opvallende renner uit die periode gaat. De man die in de gele trui reed. Op weg leek naar zijn allereerste toeroverwinning. De eerste toeroverwinning ook van Rabobank. En uh, door zijn eigen ploeg uit die toer is gehaald. En, en dat maakt het wel heel bijzonder. Vooral natuurlijk ook omdat er volop gespeculeerd wordt. We hebben een hoop bekentenissen gehad van renners uit die, voor, uit die voormalige Raboploeg. Maar ja, dit is wel een hele grote vis die gaat praten. En als hij gaat praten en als hij namen gaat noemen... Dan eventueel andere grote renners die erbij betrokken waren... van ploegleiders van Artsen. Ja, dan wordt het wel heel interessant. Ja, toen van 2007 was dat. Hè? Daar is inmiddels... Die rechtszaken zijn nog steeds niet afgelopen. Dat loopt allemaal nog. Komt die bekentenis dan niet op een heel vreemd moment, zou je denken? Ja, je zou zeggen dat het op een raar moment uh, kwam. Uh, laten we eerlijk zijn dat uh, aanvankelijk Rasmussen altijd gezwegen heeft omdat er zwijggeld betaald zou worden. En omdat hij op straffen van een boete, uh, ja, hij moest zijn mond houden uh, nadat hij vertrok bij Rabobank. Uh, er stond een boete op van ongeveer 30.000 euro per overtreding. Um, en dat is nu helemaal van de baan. Rabobank heeft ook aangegeven in een verklaring... dat men na het sluiten van het convenant... He, die drie Nederlandse profploegen die samen met de KNVU... Op openheid uh, wilden over die periode... dat uh, de bank zelf ook verder geen actie onderneemt... tegen renners uit die periode die eventueel met bekentenissen komen. Uh, men vindt ook dat er maximale transparantie moet komen. Dus die dreiging is weg. En die andere zaak, die zaak dat gaat om een arbeidsrechtelijk conflict. Rasmussen zegt dat hij onterecht op staande voet ontslagen is. En Rabobank bestrijdt... Dat Die zeggen dat ze niks hebben geweten van de verkeerde whereabouts. Hè, dat hele verhaal, Italië, Mexico, waar was Rasmussen in de aanloop naar die Tour van 2007? En wat dat betreft speelt dat heel verhaal nog steeds. Maar dat doorkruist elkaar blijkbaar niet meer. Nou, eens even kijken wat hij gaat zeggen over een uurtje dus in Denemarken. Rasmussen met zijn persconferentie en dan horen we straks alweer van Gio wat er allemaal. Gezegd is door hem. Het is nu twaalf minuten over één. Gesprekken zijn er aan de gang op hoog niveau over de toekomst van SNS Reaal. Groep investeerders onder leiding van het Britse CVC... praat over een overname waarmee 2 miljard is gemoeid. In Kruisdorp in zeeuw vlaanderen is een watersnoodrampmonument vernield. Vannacht is het precies 60 jaar geleden dat de dijken braken. En schrijfster Anne Vechter is gekozen tot nieuwe dichter des Vaderlands. Is de opvolger van Ramzi Nasser. Dat was het uitgebreide NOS journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. De Citroën C3 met nieuwe PureTech-motor. Maar liefst 25% zuiniger, waarmee u bekend 1 op 23 kunt rijden. Al wel? Een liter voor 23 kilometer? Oh, C'est fou!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 Goedemiddag allemaal, een werklunch met Christel Portena van uh, een bedrijf dat waajongers begeleidt. Arbeidsongeschikte jongeren, zijn de want de Waajong staat weer op de politieke agenda. Voor in de praktijk komen we al de hele week over de vloer bij het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. In de speciale Keuken maakt kok Piet dagelijks echt kindereten. Spruitjes hebben we niet op het menu. Witlof hebben we niet op het menu staan. Uh, ja, dingen met uh, de hasje voor de kinderen hebben we niet op het menu staan. Eigenlijk eh, proberen we de dingen op het menu te zetten... waarvan we praktisch zeker weten dat alle kinderen dat zullen lusten. En om half twee is de De gast is Lodewijk asje de minister van Sociale Zaken. En de stelling, de koopkrachtdaling van ouderen is acceptabel. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met hekje standpunt. Dit. Is Radio 1, de Werklunch. Ja, de Waajong staat weer op de politieke agenda. Staatssecretaris Kleinsma moet 1,8 miljard euro bezuinigen, onder meer op sociale werkplaatsen en waarjongens. Voor arbeidsongeschikte jongeren die een baan zoeken, wordt het er allemaal, allemaal niet gemakkelijker op. En ze krijgen per gemeente ook nog eens een keer te maken met andere regels. Christel Portenaar uh, is van USG Restart en helpt al 20 jaar waajongers om een baan te vinden. Hartelijk welkom. Okay. Ja, het wordt er niet makkelijker op, heb ik gezegd. Uh, in ieder geval uh, CNV-jongeren hebben aan de bel getrokken. Die zeggen dit kan zo niet langer. De bond is bang dat uh, de nieuwe wet zorgt voor verslechtering van de situatie voor waar jongers uh, Die een baan zoeken. Hebben zij een punt? Ja, ik denk het wel. Los van het feit dat de participatiewet uh, als uitgangspunt optimale participatie... voor iedereen natuurlijk een heel goed uitgangspunt heeft... is de combinatie met de grote bezuinigingen wel een, een risico voor deze doelgroep. U helpt al twintig jaar, die waaijhongers. Um, hoe moeilijk is het om die geplaatst te krijgen? Want zeker nu, hè, nu er veel mensen op de arbeidsmarkt komen... die uh, vrijkomen, die, die gewoon geen baan meer hebben... dus een nieuwe baan zoeken, lijkt het me lastig om die te kunnen plaatsen. Ja, het is niet heel eenvoudig. Het is... Uh, het is een specialisme waar wij inmiddels twintig jaren ervaring in hebben. En wat wij zien is dat er toch naast bedrijven waar, uh, uh, die al jaren, en dat is veel het MKB, hun deuren openzetten voor deze doelgroep. Ook steeds meer grotere bedrijven vanuit hun uh, verantwoordelijkheid, uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid. En uh, social return investment uh, zeggen van nou wij willen toch uh, deze doelgroep ook een kans geven. En als bedrijf onze verantwoordelijkheid nemen uh, om uh, iedereen zoveel mogelijk te laten meedoen op de arbeidsmarkt. 200.000 mensen geloof ik in de waaijong uitkering. Klopt. Ja. ja. En wat zijn de obstakels dan waar ze tegenaan lopen? U zegt er is wel goede wil bij bepaalde bedrijven, maar het lukt ons nog niet optimaal. Um, nou, er zouden meer bedrijven hun deuren open kunnen zetten. Dat is zonder meer. Wat cruciaal is, zijn een aantal uh, lossende obstakels, een aantal succesfactoren. Uh, en dat zit bij uh, enerzijds de goede begeleiding van de jongeren op de werkplek. En tegelijkertijd is dat ook een stuk ontzorging van de werkgever. Mensen, uh, werkgevers, willen hun deuren openzetten, maar het zijn vaak toch mensen met uh, specifieke beperkingen. En dan is het als werkgever fijn als je terugkomt vallen op de begeleiding van experts daarin. Uh, nou, juist die begeleiding op die werkplek... en ook bepaalde werkplek-aanpassingen... Aan, dat wordt uh, in het licht van de bezuinigingen... en ook de decentralisatie naar de gemeentes... Ja, dat wordt de vraag in hoeverre daar nog in voorzien kan worden. Ja, ja. En, en, daardoor, en daar gaat het dan mis dus als die begeleiding wegvalt? Um, ja in veel gevallen wel die begeleiding Want dan, dan eh, valt iemand daar ook een beetje in het niet uh, natuurlijk ja, ja. ja kijk de begeleiding is er altijd op gericht om mensen zelfstandig te laten functioneren um, maar voor veel mensen die van uit de wijk aan de slag gaan is het cruciaal om uh, in het begin goede begeleiding te hebben van experts om het werk goed aan te leren en ook het leven als werknemer de algemene werknemersvaardigheden maar ook de opbouw van spanning en noem maar op concentratie om dat goed te begeleiden en dat gaat verder dan het reguliere inwerken wat een werkgever ja. zelf kan doen. Ja, goed, het kost gewoon meer tijd en het kost begrip ook van collega's natuurlijk. En, en ja, in ieder geval yeah. ook van de baas. Ja, ja, ja. absoluut. absoluut. Ja. Um. Waar jongens, He, over wat voor beperkingen praten we dan? Wat hebben die mensen? <santie> ja, de Waajonger bestaat niet. <santie> het is een heel breed aspect. Uh, uh, het zijn uh, eigenlijk alle... Uh, het, het zijn ook geen jongeren per se. Het zijn mensen die voor hun achttiende een beperking hebben gekregen die hen een afstand tot de arbeidsmarkt geven. Dus dat zijn mensen met een fysieke beperking, waarbij je, hè, als je een rolstoel kan zien, dan, dan kan iedereen zien dat je een beperking hebt. Het zijn uh, uh, het allergrootste deel van de mensen in de waaien hebben een verstandelijke of een psychische beperking. En dan uh, denk je aan mensen met grote uh, of minder grote leerachterstand, uh, uh, uh, Mensen met uh, stoornissen in het autistisch spectrum. Uh, ja, van allerlei. Dus het is eigenlijk een hele brede doelgroep, ook van hoog tot laag opgeleid uh, die in de waarom ja. zit. Goed, en dan even de praktijk. Die komen dan via het UUWV. Uh, worden die aan u gelinkt en, mm -hmm. en dan? U doet dat al twintig jaar. Hoe ja. zorgt u dan voor een droombaan voor zo iemand? Ja, uh, nou de droombaan, dat is, de, de, dat is niet wat wij kunnen leveren. Wij gaan wel kijken van wat is een stap naar de droombaan... Uh, die je voor je ziet. En ik denk ook dat dat reëel is. Ik denk dat weinig mensen in hun eerste baan na school... in een droombaan terechtkomen. Dus wat belangrijk is om te kijken... waar liggen de capaciteiten van deze persoon... en welke Baan uh, past daarbij. Ook kijk ik naar de kansen die de arbeidsmarkt biedt. En nou, wat u net ook al zei, de huidige arbeidsmarkt biedt niet een enorm scala aan kansen. Dus we zijn daar wel reëel in. En zeggen ook van nou, die eerste stap op de arbeidsmarkt, het daadwerkelijk participeren, het opdoen van de arbeidsritme en het voelen wat het is om uh, een werknemer te zijn, is al een hele belangrijke. Maar dat kan dus inderdaad gewoon, uh, ja, ik zeg het maar even heel uh, simpel: zoals dit: gewoon vakken vullen bij een supermarkt. Zijn. Zeker, zeker. Nou, dat is een mooi voorbeeld. Wij hebben al sinds 2007 een convenant met de, de, de, de grote supermarkten in Nederland, Albert Heijn. Zij hebben de ambitie vanuit hun NVO-doelstelling... om in iedere winkel minstens één waaijongere in dienst te hebben. Nou, wij faciliteren dat. Zij zijn al heel ver in die doelstelling. Maar juist een baan als vakkenvuller is voor iemand... Uh, uh, uh, uh, met een waaijong en een lichtverstandelijke beperking... een hele mooie baan, omdat dat heel gestructureerd is... en je dat goed kan aanleren. De... Uh, uh, uh, focus van een coach ligt ook altijd, als een, als een uh, waaijongen dat zelf ook wil, om te kijken van nou, hoe kan je vanuit die vakkenvelle functie Precies. ook wellicht achter de kassa gaan ja, komen. Ja, ja. Uh, we, we gaan even naar Luc Holtzlag. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, directeur van een bedrijf dat doet in apparatenbouw. Kim heet het, of KIM? Kim Apparatenbouw, juist. Kim ja. Apparatenbouw. Uh, ja, en u hebt al tien jaar uh, steeds iemand in dienst, hè? afkomstig uit uh, de waaijongen. Wat voor gedachten zit er achter bij u? Nou, wij hebben ons als doel dat is een beleidsdoelstelling, uh, dat, uh, dat we altijd een waar jongeren in dienst hebben. En dat doen we al, uh, al meer dan, uh, dan tien jaar inderdaad. En dat, uh, ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat uh -huh. is uh, doelstelling nummer één. Waarbij natuurlijk wel belangrijk is dat, uh, ja, dat er juist welwillende en goed gemotiveerde mensen zijn die, uh, die graag aan het werk willen. En dan uh, vinden wij dat we ze een kans moeten geven. En wat kunnen ze dan bijvoorbeeld bij uw bedrijf doen? Ja, dat dus, uh, is, is inderdaad afhankelijk van, uh, van de persoon. Kijk, wij zijn een technisch bedrijf. We hebben dus ook vaak uh, waar jongeren met uh, toch een technische achtergrond. Maar we beginnen vaak met inderdaad het opruimen, het schoonmaken. Uh, ze kunnen wat ritjes doen met een vrachtauto. Ze kunnen met de heftruck, als een heftruck, als ze een heftruckcertificaat hebben. Uh, vaak zijn ze 15 jaar gecertificeerd. En kunnen ze zelf mee op montage. is dus afhankelijk van de persoon. En uh, hoe ver je daarin uh, in door kan gaan. Ja. En hoe zijn uw ervaringen daarmee? Nou goed, evenals met andere werknemers heb je goede en minder goede waarjongeren. Dus dat hebben wij ook ervaren. We hebben inmiddels de vijfde waarjongeren nu op dit moment. Waarbij we kunnen zeggen dat bij twee uitstekend geslaagd is. Die hebben nu een, gewoon een normale baan ergens bij een ander bedrijf. Dus die, die zitten buiten de waarjongen al. En bij twee anderen is het, is het minder gelukt. Ja, maar dus, die twee die zijn doorgestroomd, daar bent u ook trots op. Want die zijn bij u begonnen ooit natuurlijk. Ja, daar zijn we zeker trots op. Ik bedoel, de doelstelling van ons is om de mensen dus een goede kans te geven in de maatschappij. En dan kunnen wij, dan kunnen wij aan meer helpen. Ja, en hoe gaat het met die begeleiding? Want dat kost natuurlijk toch meer tijd. En uh, ja, ook wel uh, ja tijd en werk ook natuurlijk toch om die mensen goed uh, bij de hand te nemen. Ja, met name in het begin kost het heel veel uh, heel veel tijd. Kijk, iedere werknemer die ergens begint, die, uh, die moet wetten aan zijn nieuwe situatie. En bij waar, jongeren duurt dat gewoon wat langer... en kost het wat meer energie om dat goed te kunnen begeleiden. Ja, U gaat er kortom wel mee door. Wij gaan er zeker mee door. Dank dat u even van de telefoon kwam. Luc Holtzlag, directeur dus van uh, Kim Apparatenbouw, uh, KIM. Uh, mevrouw Poortenaar, uh, ja, dit is een voorbeeld van hoe het, hoe het dus uh, eigenlijk heel goed werkt. En hij is er heel tevreden over zelfs. Zeker, en dat is ook mooi om te horen dat alle werkgevers die daadwerkelijk de stap zetten... om, met, uh, uh, uh, om medewerkers vanuit een waaijong aan te nemen, zijn daar tevreden over en trots. Het is ook iets om trots op te zijn, ja. maar het voegt ook daadwerkelijk wat toe aan je, aan je bedrijf. Maar dit staat dus allemaal op... de helling, als ik het goed begrijp. Uh, nou, op de helling, dat is een groot woord, maar het is wel een risico. Kijk, de participatiewet is ingevoerd met, of wordt ingevoerd met, uit het idee dat er veel verschillende regelingen waren voor uh, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze wet brengt al die regelingen bij elkaar, maar enerzijds is er een grote bezuinigingsslag, waardoor er gewoon minder geld en middelen, minder middelen uh, beschikbaar komen. Tegelijkertijd is het gekoppeld aan heel veel beleidsvrijheid voor de verschillende gemeentes. Dus gemeentes kunnen zelf, hebben grote. Om te bepalen welke voorzieningen, welke ondersteuning bied ik oh. waar jongeren en werkgever. Maar, maar hebt u daar moment... vertrouwen in, want die gemeenten worden aan alle kanten worden die, uh, worden, wordt het daar, wordt daar de bal neergelegd, ook vanuit Den Haag. Dus die zullen toch keuzes moeten gaan maken? Ja, dat klopt. Dat, dat, dat klopt. En ik denk dat het aan ons is: bedrijven zoals USG staat, maar ook andere jobcoachorganisaties, die jarenlang hebben gezien hoe groot die toegevoegde waarde voor deze doelgroep op de arbeidsmarkt uh, is. Om te laten zien dat het ook dat het rendement heeft. Uh, het, het, het kost wat, het is een investering... maar op het moment dat iemand daadwerkelijk aan de slag is... is de besparing die je daarmee op re realiseert... op lange termijn op de uitkering... vele malen groter dan een investering. Ja. Los van het feit... Uh, het menselijke aspect, hoe belangrijk het is... om uh, uh, je als volwaardig werknemer... op de arbeidsmarkt te kunnen ja. uh, manifesteren. Nu zal het niet liggen. In ieder geval niet aan dit verhaal wat we hier gehouden hebben, Want het was heel uh, erg enthousiast <laughs> over, uh, over de bijhoogers. Da nou, Hartelijk dank, dank daarvoor. Christel Poortenaar van USG Restart. Helpt al twintig jaar waar, jongens, om een baan te vinden. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Dit jaar bestaat het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam 150 jaar. En daarom loopt verslaggever Ingrid Koning daar de hele week al mee. En uh, iedere dag brengt ze eigenlijk een bezoekje aan de 13-jarige Ben. We hebben hem dus al een paar keer eerder gehoord. Vandaag moet hij moeilijke keuzes maken. Wil je nee, vanavond lasagne eten? Nou, ja, ik vind dat hier niet zo lekker. Dat is de keukenzuster die vraagt aan je wat je wil eten. Werkt dat iedere dag zo? Ja, eigenlijk wel. En, en mag je dan gewoon zelf kiezen wat je wil? Ja, als ze het hebben. Meestal hebben ze het wel. Maar ze, meestal hebben ze iets. En dat kijkt gewoon iedereen. En omdat jij hier zeven weken hebt gelegen, weet je dat je de lasagne niet zo lekker vindt? Nee, het is allemaal klef. En ja, daar hou ik niet zo van. Nou Ben, ik ga eens kijken wat jij vanavond uh, te eten krijgt. Ik ga eens even naar de keuken om te kijken wat ze gaan maken. Oké. Okay. Kan je nog speciale wensen doorgeven? Mijn moeder spaghetti. Dat vind ik wel lekker. Oh, en de moeder zit ernaast. <lacht> Neemt u af en toe wel eens een bakje stiekem mee? Ja, tuurlijk. Dan kan dat opgewarmd worden in de magnetron, dan kan hij het lekker opeten. Aangekomen in de keuken. Ja. En naast me staat kok Piet, maar ik zie gewoon friet hier. Ja, klopt. De kinderen krijgen minstens één keer per week kaas en patat. En eventueel is het ook mogelijk om uh, s'avonds patat te eten, als dat uh, op voorschrift van uh, de diëtist is, als een kindjes we wensmenu hebben, om wat vrede en ook nou, Kortom, wat heel veel mensen denken wat ongezond is, ja, dat kunnen ze toch krijgen, omdat we graag willen dat de kindjes eten. En ik zie dus ook gewoon echte kinderkarren waar het eten op ja, wordt geserveerd. Op de, de karren, daar staan ook uh, tekeningen op, die hebben de kinderen zelf gemaakt, die, uh, tekeningen. En uh, voor hoeveel kinderen moet u vandaag friet serveren? Ik denk voor ongeveer, een, uh, met alles bij elkaar, 150 kinderen, 160 kinderen, ongeveer. Hoe brengt u nou uh, ja, die moederliefde die altijd in het eten zit van kinderen over in, in uw keuken? Hoe? Omdat eigenlijk iedereen die bij ons in de keuken werkt, weet voor welke doelgroep wij bezig zijn. Iedereen is daar gewoon heel gemotiveerd in. De meesten hebben ook kinderen, dus die weten eigenlijk ook, uh, ja... Wat kinderen prettig vinden en fijn vinden. En iedereen heeft thuis ook wel eens een ziek kind gehad. Dus die weten dan eigenlijk uh, ja, wat je extra moet doen om te zorgen dat kinderen kind het toch prettig heeft qua eten. Zijn er nou ook gerechten die u gewoon niet op het menu heeft staan omdat die niet aanslaan? Ja, spruitjes hebben we niet op het menu. Witlof hebben we niet op het menu staan. Uh, ja, dingen met uh, de voor de kinderen hebben we niet op het menu staan. Eigenlijk eh, proberen we de dingen op het menu te zetten waarvan we praktisch zeker weten dat alle kinderen dat zullen lustigen. En Piet, was je hiermee klaar? Terwijl in de keuken alle bestellingen worden klaargemaakt, loop ik even naar de school toe. Die het ziekenhuis heeft en meester Adrie is daar de hoofddocent. Hallo! En die uh, maakt alle lespakketten klaar voor alle zieke kinderen. En ik zie dat u ook bezig bent met, met het uh, spullen voor Ben. Ja, en dan gaat het een beetje om, als je de eerste les hier komt in het lokaal... mag je eigenlijk altijd een beetje zelf kiezen welk vak je leuk vindt. Want dat geeft je gewoon een goed gevoel. Ik kan me ook zo voorstellen dat die kinderen helemaal geen zin in school hebben. Is het verplicht? Um, dat is een hele leuke vraag, want die stellen kinderen zelf ook wel eens. Uh, in feite, als de artsen en de verpleging vinden dat iemand wel naar school kan... is het eigenlijk wel verplicht, ja. Het lokaal ziet er ook echt gewoon uit als een klaslokaal. Je ziet de landkaart, je ziet de boeken, je ziet de stiften. Maar ik zie geen kinderen op dit moment. Nee, op dit moment uh, zijn er weinig kinderen die in het lokaal komen. Uh, heel veel kinderen zijn te ziek voor les. We gaan dan wel langs, want soms is de ene dag te ziek en de volgende dag gaat het weer een stuk beter. Dan krijgen ze vaak op hun kamer of op de zaal les. En uw collega is dus nu privéles aan het geven aan andere kinderen. Ja, die is op de afdeling aan het lesgeven, dus niet in het lokaal. De bestelling voor, uh, voor Ben is ook klaar, die kan weg. Zal ik maar meenemen dan? Is goed, als jij dat wil doen, graag. En dan ben ik weer bij Ben aangekomen. Ben, ik heb het eten voor je meegenomen. Het zijn geen spruitjes, alsjeblieft. Dankjewel. Het is uh, frietjes, dus uh, vind ik wel lekker. Eet smakelijk. Dankjewel. Ja, dat was een ben in de serie van Ingrid Koning. Die ze maakt dus bij het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis. Morgen haar laatste bijdrage voor In de Praktijk. Zometeen is er stand.nl. We hebben de minister zelfs te gast. Lodewijk Asscher gaat met ons meepraten over deze stelling. De koopkrachtdaling van ouderen is acceptabel. En u mag natuurlijk ook zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Doen we na het nieuws met Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Op een VMBO-school in Sittard zijn vier kinderen onwel geworden... nadat iemand met een onbekende vloeistof had gespoten. De vier hebben ademhalingsproblemen. Wie de vloeistof heeft gespoten is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek op de school. Het museum van de Universiteit van Oxford heeft een schenking gekregen van tientallen miljoenen euro's. Een Britse kunstverzamelaar, die vorig jaar overleed, heeft bijna 500 antieke zilveren voorwerpen nagelaten. Een van de topstukken is een zeldzame kom van de Nederlandse edelsmid Paulus van Vianen. Anne Vechter is de nieuwe dichter des Vaderlands. De Rotterdamse begon met het schrijven van kinderboeken... maar legde zich daarna steeds meer toe op poëzie. Ze is de eerste vrouw die deze titel krijgt. Vechter blijft dichter des Vaderlands tot januari 2017. En in Kruisdorp in Zeeland is een monument voor de watersnoodramp vernield. Eén van de bronzen vogels op het kunstwerk is verdwenen. Morgen wordt bij het monument de ramp van 1953 herdacht. De kunstenaar praat met de gemeente over het herstellen van de schade. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. Met name ouderen zijn het kind van de rekening bij de bezuinigingsplannen van dit kabinet. Zeggen meerdere partijen in de Tweede Kamer. Vooral 50-Plus-leider Henk Krol is niet te spreken over waar het kabinet de bezuinigingen neerlegt. Volgens minister Asje worden ouderen niet harder getroffen dan andere Nederlanders. Gisteren werd de minister hierover onder vuur genomen in de Tweede Kamer. En dit zei SP-leider Emil daar. En wat De Haagse werkelijkheid blijkt weer eens een keer heel anders te zijn dan de werkelijkheid bij de mensen thuis. Want heel veel ouderen worden gewoon bovengewereld, keihard gepakt. Ik praat erover met Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dag meneer Asscher, Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u er bent in Stand.nl. We beginnen daarin altijd met drie keuzes. Dan mag u alleen maar ja of nee op zeggen. dan komen we zo meteen uitgebreid te spreken over de stelling. Uh, hier zijn die keuzes. Ouderen maken zich te druk. Nee. Niet de ouderen, maar de jongeren krijgen het straks voor hun kiezen. Ja. En de derde is, uh, ik ga alvast sparen voor mijn oudere dag. Ja. Of deed u dat al? Dat doen we in Nederland gelukkig met z'n allen automatisch. En dat is een prachtig systeem. Eh, waardoor we ook allemaal pensioen opbouwen. Waardoor straks iedereen nog wat overhoudt. Kijk, Het belangrijkste vind ik dat mensen die hun hele leven hard gewerkt hebben... die verdienen natuurlijk een fijne en zo onbezorgd mogelijke oude dag. Maar wat in de discussie vind ik niet zo goed gaat... is dat groepen tegenover elkaar worden gezet. Ouderen hmm. tegen jongeren. Uh, wie wordt het uh, zwaarste gepakt? Het is een tijd waarin we allemaal voelen uh -huh. dat het minder gaat. En het maakt natuurlijk heel wat uit of je een oudere bent met een heel groot aanvullend pensioen. Ja. die het soms echt heel goed hebben, ja. of dat je alleen AOW hebt. Ja, u begint al met, het, uh, zeg maar met, met uw offensief. Uh, daar gaan we zo een uitgebreid over doorpraten en alle nuances mogen worden aangebracht. Maar uh, toch even een oproep aan onze luisteraars ook om te reageren op die stelling. Hè? De koopkrachtdaling van ouderen is acceptabel. Eens of oneens, u mag dat sms'en naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doet u dat dan met hekjes, standpunt. Dan krijgen we alles keurig bij elkaar. Uh, meneer Asche, ja, u was al begonnen eigenlijk met, uh, met het uh, uitleggen van die, van die stelling. Want ik neem aan dat u daar eens tegen zegt. Hè? Nou, ik vind dat je niet moet zeggen voor alle ouderen: het verschilt ontzettend. Als je alleen een AOW hebt, kun je bijna geen koopkrachtdaling aan. Heb je een enorm aanvullend pensioen? Ja, dan vind ik het niet meer dan eerlijk uh, dat je in deze moeilijke tijd ook wat inlevert. Dus de kunst is natuurlijk om heel precies te kijken wie er nu op achteruit gaat. Iedereen gaat er op achteruit, maar waar dat nog acceptabel is en waar het te ver gaat. Nou, wij proberen daar zo goed mogelijk een evenwicht in te vinden. Ik heb gisteren niet voor niets aan de Kamer beloofd om heel precies in de gaten te houden. Uh, of soms mensen niet door verschillende maatregelen tegelijk geraakt worden... of het soms niet te ver gaat. Dat vind ik ook een taak van, uh, van de regering. Nou ja, dat is ook de kritiek een beetje, dat te veel van algemene situaties wordt uitgegaan. Uh, Henk Krol zegt, uh, van 50PLUS, uh, het is gewoon buitenproportioneel... de koopkrachtdaling voor veel ouderen. Ja, dat kun je niet zo in het algemeen zeggen. Je ziet nu op dit moment drie dingen tegelijk gebeuren. En dat maakt het wel, uh, wel heel uh, lastig, ook om begrip te krijgen... bij mensen van wat er aan de hand is. In de eerste plaats natuurlijk de bezuinigingen. Niet alleen van deze regering, maar ook van eerdere regeringen. We moeten de staatskas op orde brengen en iedereen die voelt dat. En zeker ook ouderen. Uh, weliswaar zijn de, de, wordt de AOW ontzien uh, en wordt daar wel gewoon netjes de inflatie gevolgd. Uh, weliswaar wordt er ook in, in de specifieke bezuinigingsplannen de ouderen ontzien. Maar ze hebben natuurlijk wel last van de hogere BTW. En ze hebben natuurlijk wel last van het feit dat er meer gevraagd wordt om bij te dragen aan zorgkosten. Dus maar dat u, u, raakt maar, ook ouderen. Maar u zegt dat heeft iedereen... Dat heeft iedereen, maar kijk, als je als ouderen uh, veel zorg nodig hebt... en je moet daar meer voor gaan betalen, dan raakt dat je absoluut harder. Daar moeten we ook niet uh, geheimzinnig over doen. De kunst is zorgen dat mensen nog wel kunnen betalen. Maar er is nu meer aan de hand, en dat speelt vooral deze maand. Er is uh, de afgelopen jaren een wet ingevoerd... die gaat over het loonbegrip, de wet uniformering loonbegrip. Mm -hmm. Dat klinkt technisch, maar betekent dat sommige mensen... er netto deze maand uh, minder pensioen gestort krijgen. En dat leidt tot een enorme schrik... Daar tegenover staat dat ze vaak een lagere ziektepremie betalen... dan anders het geval was geweest. En dat ze recht hebben op allerlei belastingkortingen. Maar wat mensen zien, is op het loonstrookje opeens minder pensioen. Dat is nu een, een schok. En we hebben ook gisteren, de staatssecretaris Wekers van Financiën... die is verantwoordelijk voor de uitvoering van die wet, eh, beloofd... om uh, duidelijk te laten zien aan mensen, als ze nog recht hebben op teruggave... hoe ze daar gebruik van kunnen maken. En om komende zomer te kijken, wat zijn nou de effecten geweest van die wet? En is dat soms op sommige, uh, voor sommige mensen onrechtvaardig ja. geweest? Maar u hebt al gezegd, van, dat kunnen we zeker dit jaar niet meer repareren. Als we dan wat willen, dan moet dat, kan dat pas volgend jaar. Nou, het moeilijke is, als je eenmaal in een, in een jaar zit, uh, om iets te veranderen... moet je vaak met wetgeving aan de slag en je moet goed kijken wat de effecten zijn... Uh, dan is het verstandiger om heel goed bij te houden wat er nu aan de hand is... Um, en dan in de zomer te wegen als de plannen voor 2014 gemaakt worden... Uh, wie hebben daar dit jaar eigenlijk iets te veel uh, voor de kiezer gehad? Uh, en moet je een beetje ontzien? Oh. En bij welke groepen, bijvoorbeeld mensen die heel rijk zijn... is het gerechtvaardigd om een, uh, om een iets groter oh. offer te vragen? Toch kan ik me bij zo'n uh, ja, nou, toezegging is dit nog niet eens... Uh, voorstellen dat, uh, dat Krol en ook al die andere partijen... die zich uh, met name voor de ouderen inspannen op dit moment... zeggen ja dat klinkt wel heel erg vaag en als een neus misschien wel. Nou De kunst is, vind ik, en dat vind ik ook een oproep aan, uh, aan de Kamer... om wel precies te zijn en onderscheid te maken. Een hele grote groep ouderen die ik ook het beste gun... Uh, behoren in Nederland tot de rijkste Nederlanders. Uh, die, daar is het minste armoede. Die hebben het beter dan ooit tevoren. En juist die ouderen die hebben meegemaakt in de jaren 80, en 70 en 60... dat het niet altijd zo goed geweest is. Die ouderen... Uh, voor iedereen is het vervelend om dat in te leveren. Maar daar mogen we echt aan vragen in deze moeilijke tijd ja. om daar aan mee te doen. Maar daarvan Je hebt ook zegt hij, daarvan zorg hij, Nee, om. maar wacht een even. Daarvan... klein aanvullend pensioen. Onder de 10.000 ja. euro. Ja, daar wordt het helemaal niet zo'n uh, zo makkelijke zaak. Dus ja. daar moeten we heel precies naar kijken. Maar van die eerste groep zegt Kroll ook. Van dat, dat vinden die mensen zelf waarschijnlijk ook wel dat ze wat bij moeten bedragen. We moeten dat allemaal. Hij zegt alleen van doe dat dan uh, na verhouding. En, en laat iedereen ook mee betalen. Niet alleen maar de ouderen. Hij gaf het voorbeeld he, van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Het werd een groot verhaal ineens. Mensen die het misschien best kunnen betalen, die liepen te weer. Binnen twee weken werd er heronderhandeld en is de zaak aangepast. En nu het over de ouderen gaat, zegt die hoor ik niemand. Ja, en dat, kijk, uh, het zou denk ik getuigen van, van eerlijkheid als hij daarbij zou zeggen dat ook van andere groepen in Nederland op dit moment heel veel gevraagd wordt. En dat je vooral moet kijken wat kunnen mensen dragen. Uh, mensen met kinderen die, uh, die twee keer modaal verdienen, die gaan er zo'n kleine 10% op achteruit. Uh, dat is een, een groep die echt niet altijd uh, dat er meer bij kan hebben. Uh, mensen met een, uh, met een bijstandsuitkering hebben het bepaald niet makkelijk. Je ziet een, een enorme opstapeling van bezuinigingen van de afgelopen jaren. Eh, met deze regering proberen we met wat er nog bij komt... zoveel mogelijk de laagste inkomens te ontzien. Dan moeten we altijd kijken of er niet binnen die groepen... want een gemiddelde zegt niks. Je hebt uiteindelijk je eigen portemonnee, je eigen huishoudboekje, of er oneerlijke dingen gebeuren en proberen daar wat aan te doen... Maar het is echt niet zo dat de rekening vooral bij ouderen wordt neergelegd. Het is wel zo dat een groep ouderen op dit moment, in 2013, het wel heel zwaar voor de kiezer krijgt. En daar moeten we rekening mee. Uh -huh. Nog even over dat vermogen. Hè? Want uh, dat is ook een heel ingewikkeld uh, verhaal. Natuurlijk maar, uh, bij dat vermogen wordt uh, ook het huis uh, gerekend. Hè? Uh, maar daarvan zeggen mensen, ja, dat is een huis, dat zijn stenen. Dat is niet, daar kan ik geen brood van kopen uh, elke ochtend. En dat is ook zo. Uh, dus je moet ook zorgen dat mensen altijd genoeg geld hebben om, om brood te kopen. Wat dat betreft is er laatst ook weer een uitgebreid onderzoek geweest van het Centraal Bureau van de Statistiek. En dat zegt, goh, die Nederlandse oude dagvoorziening, die AOW, dat is eigenlijk wel een hele mooie regeling. En het is ook goed dat die uh, in de jaren wel is meegegroeid met de inflatie. En die beschermt het beste tegen armoede. Dus als je het hebt over brood kopen, uh, dat kunnen ouderen in Nederland. Iets anders is, um, hoe vraag je nou mensen om, als ze heel rijk zijn en heel vermogen, om daar iets van bij te dragen? Je wil niet iedereen hals over kop dwingen om zijn huis te verkopen. Aan de andere kant, uh, veel mensen die hebben er nu heel veel baat bij dat ze een, een, een huis hebben dat heel veel waard is. En het zou toch wel aardig zijn als iets daarvan gebruikt kan worden, ja, bijvoorbeeld maar, om een oude dag te... te ja, maar te maar goed, die mensen kunnen hun huis nu toch niet verkopen als ze dat al zouden willen? Ik bedoel, de huizenmarkt zit, zit helemaal vast. Daarom moeten we ook in die, in die regelgeving er heel erg rekening mee houden... dat je mensen niet moet dwingen om dat in een hele korte tijd te doen. Maar je mag mensen, zeker Er zijn uh, naast mensen met een duur huis... ook mensen met een enorme uh, spaarrekening. En nogmaals, dat zij ze van harte gegund. Maar dan is het wel aardig uh, of, of uh, wel reëel om te vragen... om daar iets van te gebruiken om, uh, om mee te doen aan, ja. aan de tijd die moeilijk is. Want we vragen dat ook aan werkende mensen. We vragen het ook aan mensen met een uitkering. Niet omdat het leuk is... Maar omdat we voor een goede, sterke toekomst van Nederland, voor het voor iedereen betaalbaar houden van pensioenen, van het sociaal zekerheidsstelsel, het met minder zullen ja. moeten doen. Die mensen die u net noemt, die, die reageren ook via onze site bijvoorbeeld, die zeggen ja, ouderen, makkelijke groep, je kunt ze pakken, want ze kunnen niet staken bijvoorbeeld. Deze mensen hebben onze maatschappij wel vormgegeven, vaak met blote handen opgebouwd. Dat moeten al die jongeren nog maar eens een keer bewijzen. Ik vind dat daar ook uh, grote waardering voor moet zijn. Uh, mensen hebben hun hele leven hard gewerkt en de welvaart opgebouwd die er nu is. Maar juist de rijkere ouderen, mensen die het heel goed hebben... die weten ook dat dat niet vanzelfsprekend is. En die weten ook dat je de tering naar de neering moet zetten. En die zullen echt niet zeggen van joh, uh, bezuinig bij iedereen. Haal nog maar wat meer uh, weg bij mensen die het al moeilijk hebben. En ontzie uh, de vermogende ouderen. Juist die mensen hebben aan hun lijf ondervonden dat het niet zo vanzelf spreekt. De kunst is om een rechtvaardig evenwicht te vinden, om het in balans te houden. Um, de oppositie is het uh, totaal niet met u eens, maar dat had u gisteren, geloof ik, zelf ook al geconstateerd in het debat. Uh, maar uw eigen partij, Mariette Hamer, uh, de woordvoerder, die zegt: uh, "Ja, Ik zie niets in de terugdrijvende bezuinigingsmaatregelen. die met name die ouderen dan treffen. maar ze wil eigenlijk wel een uitzondering maken voor ouderen met een klein pensioen van 10.000 euro. En ouders van gehandicapte kinderen, wat vindt u daarvan? Nou, ik ben de, de zorg om die groep, uh, die, die deel ik met haar. Daar heb ik het net ook over gehad. Maar daar komt het de derde. We hebben dus die, die wet uniformering loonbegrip gehad... die mensen in deze maandparten speelt. En de algemene bezuiniging die mensen raken. Maar juist mensen met een klein pensioen... die hebben nog als extra probleem. En dat zie je ook in die verwachtingen van, van hun koopkracht heel hard terugkomen. Uh, dat de pensioenfondsen al een paar jaar niet meer indexeren. En dat, dat slaat er ook zo langzamerhand behoorlijk in. Maar bovendien voor een deel ook gaan korten op de pensioenen. Dat is, als je maar een klein aanvullend pensioen hebt... natuurlijk meteen een enorm uh, gat in je inkomen. Ja. En het probleem is nu uh, dat ik niet zo heel veel mogelijkheden zie... om dat nu te compenseren. Ja, want dat gaat allemaal nog komen, hè? april geloof ik pas. Uh, gaan we dat merken? Je ziet dat dus wel in de verwachtingen voor heel 2013. Uh, maar dat hebben mensen nu nou, voor die indexatie wel al gevoeld. Ze hebben al gemerkt dat het de afgelopen jaren minder is geworden. Uh, maar voor april komt daar dus nog een, een klap bij. En zeker als je een klein pensioen hebt, nou, dat baart het kabinet echt zorgen. En dat is ook een van de dingen waar ik in augustus naar wil kijken. Hoe heeft dat uitgepakt? Um, juist die mensen met een klein aanvullend pensioen. Hoe, zijn die nou, hoe komen die nou 2013 door? En hoe gaan we daarmee de komende jaren verder? Maar daar zou u eventueel een uitzondering voor willen maken? Dus op verzoek van, van mevrouw Hamer? Nou, ik heb uh, gisteren ook in de Kamer aangegeven dat ik het een taak vind van de regering... Natuurlijk om het huisartsboekje op orde te brengen. Maar wel zodat we het met z'n allen kunnen meemaken. Dat is dus jong en oud. Werkend en gepensioneerd. Mm. En daarbij hoort dat we eigenlijk één keer per jaar... en dat is altijd in augustus als de nieuwe begroting gemaakt wordt... kijken van uh, hoe is het dit jaar gegaan en wat zijn de verwachtingen. Wat komt er op ons af? En de, de kunst is dan om te zorgen... ja, we zullen nou eenmaal uh, het met minder moeten doen in Nederland... maar wel op een manier dat iedereen het eerlijk vindt. Dat iedereen het aanvaardbaar vindt. Ik vind het, uh, als ik inlever... Dat is altijd vervelend, maar als ik weet dat er goed over nagedacht is... dat het goed is voor Nederland en dat mensen die hier meer hebben... ook meer bijdragen, ja, dan is het te aanvaarden. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, u gaat meeluisteren als het goed is en dan kom ik graag bij u terug... om de reacties door te nemen. Uh, er wordt natuurlijk op onze site al veel gereageerd op dit onderwerp. De koopkrachtdaling van ouderen is acceptabel. Dat is de stelling. Bijna uh, nee, 1650 mensen zijn het al iets meer. Hebben gereageerd. 20% is het maar eens met de stelling. 80% is het oneens. Stand.nl. goedemiddag. Uh, goedemiddag, Met mevrouw Eek Timmerman. Uh, ik ben heel boos op de Partij van de Arbeid. En ik stem ook nooit meer op ze. Dat wil ik eerst zeggen. Ik, ik voel me zo belazerd. In januari heb ik al netto 50 euro minder in de maand. In april kreeg vanmorgen bericht weer 50 euro. Totaal 100 euro. Mijn man en ik moeten allebei 350 euro aan, aan, aan zorgtoeslag betalen. En ik vind het allemaal prima. We hebben de jaren 80 meegemaakt. Toen waren wij jong. En nooit hebben wij, maar dan ook nooit naar de ouderen gewezen. En het is nou een verdeel in de eerste maatschappij. Want de jongeren zijn als te bang voor zoiets. Ja, dat... En dan nog iets... Ja. Als dit geld, wat ik nou moet inleveren, gebruikt wordt om de economie aan te zwengelen, dan heb ik het ervoor over. Maar dit vind ik gewoon schandalig zoals het nu gaat. Ik, en... dank, u, ik dank u voor het bellen mevrouw, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, u spreekt met Hans Verschoor, goedemiddag. Dag. En ik ben het volledig eens met de stelling. En het werd ook hoog tijd ook. En ik zal dat toelichten. Ja, u de... hebt net die mevrouw net gehoord, hè? dus weet wat ik, u zegt. Ja, Nee, ik ben, <laughs> wij mogen het met elkaar oneens zijn. Tuurlijk. Uh, en ik zal dat ook toelichten. Uh, <clears throat> eigenlijk had ik ook een vraag aan, aan Henk Krom. maar ja, die zit niet bij u. Die zat gisteren bij Paul Witteman. Ik vraag mij af voor welke uh, 50-plussers hij het nu eigenlijk opneemt. Is dat voor de 50-plussers die nu die met 57 in de VUT terecht terechtgekomen zijn? Of is dat voor de 50-plussers die nu tot hun 67ste moeten werken? Ja. Ik heb vier, bijna 40 jaar me verplicht mee betaald aan de fut. Daar mag ik geen dag gebruik van maken. En vervolgens moet ik tien jaar langer werken... als mijn collega's die met 57 op gaan zijn. Ja. Kortom, u zegt uh, men moet niet uh, klagen. Uh, we hebben allemaal het uh, zwaar. Uh, dank u wel. Stand NL, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, mevrouw Hoogduin uit Leidschendam. Uh, ik wou even reageren. En ik wou uh, wel beginnen met te zeggen... alles van waarde is weerloos. Al dus een latinist in de oudheid. En het is nog steeds zo. Uh, Lubbers die heeft toch 13 miljard uit het ABP-fonds gehaald. Waar blijft dat? Oh, ja, de ja. regering is ons nog heel veel schuldig. Ja. Maar en... goed, laten la we even niet van alles erbij halen. Even, even nee. gewoon op de stelling ons concentreren: De koopkrachtdaling van de ouderen is acceptabel. U zegt oneens. Nee, niet mee eens. Uh, ik ben begonnen met mijn veertiende te werken. En uh, ja, uh, ik heb gisteravond... Uh, Henk Krol gezien hmm. bij Pauw en Witman, wat ook al grootverdieners zijn. En meneer excellentie Lodewijk Ascher die verdient ook 192.000 plus. Uh, ja. uh, en daar moeten wij met ons kleine inkomen tegenop nog eens wat gaan betalen. Ja, ja kortom, nou, u bent het niet mee eens. Dat was duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met mevrouw Oversloot. Ik wil te zeggen dat ik het helemaal niet eens ben. Ik vind het een schandaal. Want Nederland gaat helemaal kapot. En dat is al gebeurd sinds die invoering van die marktwerking. He, er, er wordt maar gezegd, oh inleveren, inleveren, die moet dit en die moet dat. Je kan nergens in beslissing komen, want er wordt gewoon niet meer geluisterd. Nee, nee, nee, okay. En dan zitten ze maar van, oh die jongeren, die jongeren komen te kort. Die jongeren hebben in de schooltijd al heel Europa gezien met de schoolreisjes. Wij moesten het doen met een dubbeltje in de, in de week sparen. Ja. En dan gingen je inmiddels naar Oosterwijk. Maar dat is ook leuk. Nou, moet je luisteren. En de waren er nog die niet mee mochten, omdat er geen geld voor omdat was. Omdat ze geen geld hadden, nee. Oké, okay, dank u wel, mevrouw Stampertnl. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, zeg maar. Ja, goedemiddag met sluiter. Ik wou even reageren. Ik ben het oneens met de stelling... En waarom? Nou, uh, ik heb uh, zelf met Mijn schoonvader zit in een verzorgingshuis. En zijn eigen bijdrage was 900 euro. En dat wordt nu in 2013 2000 euro. Ja. Terwijl zijn inkomen dus 1200 is. Hij begrijpt dit niet. Hij kan er niet meer van slapen. Ja. Ja. En uh, ja, hij heeft nu tot uh, ook uh, iets gekregen. Een, een beroerte. En hij is amper meer dan spreekbaar. Is, is dit de bedoeling van, het, uh, ja. van de nieuwe regels? Lodewijk, als je luistert mee, dus hij gaat zometeen antwoord geven. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Annie Nijenhuis. Dag mevrouw. Ik ben het eens met de stelling. U bent het eens ik met vind... de stelling? Ja, ik vind dat de jaren niet zo te zeuren. Uh, er heeft niemand zo goed in de hele wereld als de bejaarden van Nederland. Ik ben zelf 71. En uh, ik bedoel... Uh, wij hoeven zich helemaal geen zorgen te maken. De jeugd die moet zich zorgen maken, wij niet. Dus ik ben het eens met en Ik wens Asscher heel veel sterkte en heel veel succes. En ik vind dat de bejaarden gewoon uh, moeten zeggen... waar hebben we het toch goed in Nederland. Ja, nou ja, niet iedereen is met u eens, mevrouw. Dat hebt u gehoord. Ja, dat heb ik gehoord, ja. Nee, er zijn altijd uitzonderingen. Ja. Maar de meerderheid van alle bejaarden in Nederland, die hebben het verschrikkelijk goed. Als mensen naar het buitenland gaan op een gegeven moment als ze oud worden, dan komen ze weer terug in Nederland. Want het is hier toch het beste. Ja. Dank, dus dank, wij kunnen best allemaal een stapje terug doen. Ja. dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Kees. Ik Kees. ben het niet meer eens met die stelling en ook niet met uh, dat stamverhaal van meneer Asje. Mijn oma is nu 97. Die heeft uh, deze maand weer een loonstrookje gekregen waar ze bijna de hik van kreeg. Dat mensen zitten zich nu zorgen te maken, wat moet ik nu wel betalen? Moet ik mijn huur gaan betalen? Moet ik mijn en licht gaan betalen? Wat moet ik gaan betalen? En ik beloof meneer Asscher, als mijn oma hier door dakloos wordt, kom ik bij hem op bezoek. er okay. geen dreigement, maar dan kom ik erover praten. En dan zorg ik dat meneer Asscher zijn portemonnee trekt, zodat mijn oma <lacht> kan blijven wonen. Ik vind het schandalig. Pak okay. de rijker aan, maar ga niet e alle... Hallo? Ben je er nog? Oh, ik doe Hallo? niks. Ja, nee, ik deed niks. Ik hoor in één keer piep. Nee, maar pak de rijke aan. Ja. Dat vind ik prima. Maar ga niet iedereen aanpakken. En dan zeggen, ja, maar we gaan wel kijken straks... als we dan armeren gepakt hebben... of we dat kunnen repareren. Ja. Want tegen die tijd is mijn oma misschien dakloos. En dat is niet meer te repareren. Oké, okay, da dankjewel voor het bellen, Kees. Uh, Stam.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag, met Stoffen de Vries in Groningen spreekt u. Ik ben het eigenlijk wel eens met, uh, met deze stelling. En ik vind ook, zoals die mevrouw voor mij zei... we hebben het nooit zo goed gehad... Ook ik lever in, ik ben ziek. Ik heb een WO-uitkering. Als ik naar mijn loonstrookje kijk, dan heb ik ook vreselijk ingeleverd. Alleen er zal toch ergens vandaan moeten komen. En we kunnen allemaal wel op uh, politici uh, schelden en op de regering. Maar dat zijn wij zelf. We hebben die mensen er nu zelf neergezet. En laten we alsjeblieft uh, afwachten van, uh, en hopen dat ze de boel zo snel mogelijk weer op, op orde krijgen. Ja. En dat moeten wij met elkaar doen. Ja. Dank u wel, voetballer. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goeiedag, ik spreek met Brugman. weer binnenkomen. Goeiedag. Uh, ik reageer even op het standpunt, ik ben het er niet mee eens. En uh, nou, voor mij ligt het allemaal heel simpel. Het eerste schijf van de belasting voor de bejaarden is met 3,9% omhoog gegaan. Daarnaast is de zorgverzekeringswet nog eens met 0,65% omhoog gegaan. Dus totaal 4,55%. Ieder simpel mens kan uitrekenen wat hij daardoor kwijt is aan ja. belasting. Dat ja. kan variëren van 20 tot 70 euro zelfs. Ja. Maar, en er ik me mateloos aan... dan krijg ik een stukje van Lodewijk Asser in de krant van AD. En die zeggen, ja, maar dat ligt niet aan de belastingmaatregelen. Dat is, uh, komt door de slechte financiële situatie bij de pensioenfondsen. Ja, dat slaat nergens op, want dit is puur het belastinggebeuren... wat nu aan de hand is wat ja. te inleveren. Okay. En dat van de pensioenfonds. Dan komt er nog eens extra bij dat ze ja. dadelijk in leveren. En daarnaast lees je in de krant dat iemand een modaal inkomen... die gaat er twee op vooruit. En een ander met ander, anderhalf maand, modaal inkomen... die krijgt 30 euro netto erbij. Ja. En, en wij leveren dan in. Oké, okay. uh, uh, uw punt is duidelijk. En uh, dat hebben we natuurlijk van meer luisteraars gehoord. Dus we gaan snel naar Lodewijk Asschuwen, want dan kan hij ook reageren. Het is uh, gewoon niet eerlijk verdeeld. Dat is wat je uh, een beetje hoort van mensen, meneer Asje. De stelling was, is koopkrachtdaling acceptabel? En uh, je kunt ook zeggen, is dat voor jongeren acceptabel? Is dat voor mensen met, uh, met een ziekte acceptabel? Je bent altijd geneigd om nee te zeggen. Wat ik heel mooi vond, is dat een aantal luisteraars zeggen van... ja, we hebben er eigenlijk wel begrip voor dat het minder moet... maar doe het in hemelsnaam eerlijk... en kijk meer naar rijke mensen dan naar arme mensen. Ja. Ik, ik dacht al de dat kritiek... u dat eruit zou pikken. want dat, nee, dat waren de kritiek erop... heb ik ook gehoord. Ja, oké, okay. dan wilde ik twee, op twee dingen specifiek ingaan. In de eerste plaats... Uh, die belastingmaatregel, die uniformering loonbegrip. Ik heb geprobeerd dat net uit te leggen. Ik weet dat dat waardeloos is voor mensen. Uh, de bedoeling van die wet was dat mensen er niet op achteruit zouden gaan. Maar als dat verkeerd uitpakt, dan moeten we daar in de zomer wat aan proberen te doen. Hoe moeilijk dat ook is. Het tweede is het verhaal van iemand die zei... ja, maar ik zit met die eigen bijdrage in een verzorgingstehuis. Uh, dat is dus een, een specifieke groep. En dat geldt lang niet voor alle ouderen. Nou, daar is de staatssecretaris Martin van Rijn nu bezig te onderzoeken hoe dat in de uitvoering uitpakt. Want ook daar vinden de meeste mensen het wel eerlijk... dat als je een hoog inkomen hebt, dat je dan ook meer bijdraagt. Het kost meer dan 5000 euro eh, in de maand. Hele rijke mensen die zouden daar eh, best wel wat meer aan mogen bijdragen. Maar het is niet de bedoeling om mensen eh, in een onmogelijke situatie te brengen. Dus daar wordt naar gekeken. Belangrijkste conclusie, vind ik. Um, al die verhalen, ik wil ze graag horen. En ook die man die op bezoek wil komen, die is van harte welkom... Want de kunst is om in een hele moeilijke tijd... dat koopkrachtdaling onvermijdelijk is voor alle Nederlanders. Echt, dat ga ik nooit kunnen wegnemen om het zo eerlijk mogelijk te verdelen. En daarom zitten wij in de regering en daar werken we ook aan. Ja. En dat zal niet altijd voor iedereen lukken. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Maar ik hoor ze liever direct, die klachten, dan kunnen wij in de zomer, als het volgende moment is dat we over koopkracht van alle Nederlanders praten, wat doen. Maar één verzoek aan alle luisteraars, ga nou niet afgeven op de jongeren en jongeren niet afgeven op de ouderen. Want we zijn één land en we zullen met z'n allen door die crisis nou, heen moeten maar, maar dat is wel wat er gebeurt. Hè? U hoort het ook en, en, en je hoort de jongeren ook omgekeerd dingen roepen over de ouderen. Uh, ja, dat is wat u nu wil, maar het gebeurt wel. Uh, ik doe daar dus absoluut niet aan mee. De cijfers laten ook zien dat het voor iedereen naar is. Dat maakt het niet leuker. Uh, maar het is wel echt de waarheid. Je komt er niet door te zeggen... Goh, uh, ouderen worden veel slechter behandeld dan anderen... of jongeren worden veel slechter behandeld dan anderen. Dat, de cijfers laten zien dat dat niet zo is. Nee. Maar binnen die groepen van ouderen en jongeren... zijn er wel degelijk mensen die het misschien te zwaar voor te kiezen krijgen. Daar moeten we proberen ja. wat aan te doen. Die eerste mevrouw die belde, uh, heeft altijd PvdA gestemd. Die voelt zich belazerd, die voelt zich boos. Dat moet u toch uh, raken. Nou, heel eerlijk gezegd, het raakt mij evenveel... of iemand nou wel of niet PvdA heeft gestemd. Want we zitten hier niet voor, voor mensen van één partij. We zitten er voor alle Nederlanders. En de kunst is mensen die wat meer kunnen dragen... wat meer te vragen en anderen niet. En wat mensen voor partij stemmen... daar moeten we niet de hele dag mee bezig zijn. We moeten niet proberen populair te doen. Dat is, het is geen tijd om populair te doen. We moeten proberen wel heel goed met mensen over te praten... en te leren van de dingen die niet goed gaan. Want Alleen op die manier kan je op een rechtvaardige en eerlijke manier uit die crisis komen en kun je weer genieten van al het mooiste... wat Nederland te bieden heeft. Want dat is ook waar. Een hele grote groep ouderen heeft het gelukkig en verdiend... Beter dan enige ouderen waar ook ter wereld. Goed. Uh, uh, fijn dat u meedeed in Stam.nl. Lodewijk, je minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Graag gedaan. Um, de stelling nog even. Er is, uh, nou, er is wel iets veranderd in de percentage. 23% nu eens met de stelling, 77% oneens. Uh, bijna 2000 mensen gestemd. U kunt dat de hele middag blijven doen. Houd de radio aan. Want Elsbet zit alweer klaar. Samen met Thijs voor Dit is de Dag. Wat zit ja. erin? Nou, 1,8 miljard wordt er gebo geboden voor SNS. Nou heb ik dat niet, maar het lijkt me niet heel veel, eerlijk gezegd. Dus we gaan het daar eens even over hebben met uh, Peter van Haar, oud-bankier. Is het een reële optie, deze overname? Kinderen weten heel weinig van het Koningshuis. En daarom schreef Rijnilders van Ditshuizen een boekje speciaal voor kinderen... waarin ze uitlegt wat het nou eigenlijk is en wat doet de koningin de hele dag. Niet alleen maar boekjes lezen, zoals veel kinderen denken. Goed, uh, dat allemaal zo'n een na tweeën in uh, Dit is de Dag. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag.